Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Daders van seksueel geweld worden bijna nooit gestraft, schrijft NRC. Als de slachtoffers aangifte doen van aanranding of verkrachting, wordt de dader maar in 1 op de 10 gevallen veroordeeld. Dat is schokkend, maar niet echt verrassend, zegt deze slachtofferadvocaat. Ik zie namelijk in mijn dagelijkse praktijk dat heel veel zaken stranden, zowel voor het doen van aangifte, na het doen van aangifte, doordat politie of OM aangeeft, niet te kunnen vervolgen. En daarnaast is natuurlijk ook, als een zaak eenmaal doorgaat naar de rechtbank, de vraag of dat een verdachte kan worden veroordeeld, omdat de bewijslast heel lastig is. Ook hebben ze bij de politie nog steeds een flink tekort aan personeel... en kunnen ze niet alle zaken behandelen. Het is onmogelijk om nu mensen veilig weg te halen... bij een staalfabriek in de Oekraïnse stad Mariupol, zeggen Britse inlichtingendiensten. Er zou vandaag een vluchtroute worden geopend, maar Russische militairen blijven de fabriek aanvallen... en dus is het te gevaarlijk om mensen weg te halen. Medewerkers in een koffiefabriek van Nespresso in Zwitserland... hebben een lading cocaïne gevonden. Het spul zat verstopt tussen de koffiebonen die de fabriek had besteld... Volgens de fabrikant hoef jij je geen zorgen te maken. Er zijn geen drugs in de koffiecupjes terechtgekomen. De lading kook, zo'n 500 kilo, is in beslag genomen. En in veel steden is een strijd om de stoep aan de gang. Tijdens corona mochten kroegen en restaurants hun terras flink uitbreiden... zodat mensen genoeg afstand konden houden. Maar nu de coronaregels weg zijn, willen ze in veel steden af van de XXL-terrassen. Deze horecabaas in Enschede hoopt dat zijn tafeltjes mogen blijven staan. Tijdens de corona is gebleken... ...dat de uitbreiding van de terrassen een dusdanige meerwaarde heeft gegeven aan het beeld van de binnenstad. Mensen blijven wat langer. Mensen die langer vertoeven geven ook meer uit. Dan heb je een bruisendere binnenstad. En ook deze jongen vindt die grote terrassen onmisbaar. Ik vind het als jong persoon vind ik het wel heel gezellig. Ik woon, hier, ik woon zeg maar tegenover het terras... Zolang ze s'avonds maar niet te veel geluid maken. Want ja, je wil natuurlijk ook fatsoenlijk kunnen slapen. Maar uh, ik hou wel van een beetje reuring in de stad. In Enschede moeten ze nog even wachten of ze de extra grote terrassen uh, mogen laten staan. In steden zoals Groningen en Maastricht moeten ze alweer terug naar normaal. Het weer in het oosten breekt de zon al door. Straks is dat in het hele land zo. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Morgen regenachtig en wat koeler. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Nee. Ja, je zou het zou niet zeggen. Uh, je hebt nummer twee. Ja, en nou, ik heb nummer één. Kijk. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Vriend. ja, ik ben altijd al op de tweede plaats gekomen, hè? Je bent altijd op de tweede plaats gekomen? Ja, en, ja. Uh, microfoon nummer twee. Ja, ja, ja, ja ik was altijd, uh, uh, altijd nummer één, want meestal was ik ook enige deelnemer. Dus, ja. ja, leuk Willem, nou, ja. Zo, na zo'n lange tijd weer samen. Twee jaar? Ja, minstens. M minstens twee jaar? Minstens twee jaar. Dan zijn we wat ouder geworden, wat grijzer geworden, wat wijzer geworden. Ja, vooral wijzer. Ja, nou ja, speak for yourself, sister. <laughs> Luisteraars, welkom. Zijn we terug. The boys are back in town. CFM Zandvoort, is worse. Nou, luistert. Wat gaan we doen de komende twee uur? Zo, ja. Nou. We krijgen nog wat druk. Je stopt net een stukje appelgebak. We gaan ervan uit dat mensen naar de radio luisteren. Ja, dat doen nou, ze lijkt het mij handig. Ja. Zo heb ik dat vroeger van thuis ook meegekeken. Dat je dan een radio maakt. Ja, dat is wel zo. Ja, maar uiteindelijk, we doen het voor de luisteraars. Uiteindelijk wel. Ja, en uh, ik heb er al een, uh, een, een nummer voor klaarstaan. Ja. En die is eigenlijk voor alle luisteraars die luisteren en die gaan luisteren. Ja. Ook al willen ze niet. Ze moeten soms. Ja. Ik ga hem gewoon instarten. Ik ben heel benieuwd. Maar ik denk nu wat is dit goed, meestelijk en aardig bovendien En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken Omdat ik steeds ben blijven dromen dat ik toch zo ver zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben Alles wat te was lijkt onherroepelijk voorbij. Het was verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. verscheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blij verdronen dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij.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 Ja, dit is het schapen met vijf poten. Ja, dat zie je tegenwoordig steeds minder, hè? schapen met vijf poten. Ik zag het de toevallig vanmorgen eentje lopen, of was het een ram? Nee, moet je luisteren, ik heb het over de wolf. De wolf op de Veluwe. Oh, vertel eens. Nou ja, die zorgen dat, de, dat die schapen steeds minder poten overhouden eigenlijk, hè? Nee, dat is wel gruwelijk om te zien, Willem. Ja, we hebben natuurlijk een programma, we willen een beetje lol maken vanmorgen. Maar ja, ik begin nou meteen met een ernstige noot, als ik die beelden zie van die, van die schapen die door die wolven zijn aangevallen op de Veluwe. Ja, dat klopt. Maar ja, weet je, Veluwe, natuurgebied, het, het blijft een natuurlijk iets, hè. Het zijn, het zijn geen kavia's natuurlijk. Nee, kijk, vroeger hadden de kinderen alleen maar wolven in hun tanden, Ja, dat klopt. Eh, maar tegenwoordig lopen ze gewoon op de Veluwe. Ja. Ben je in als je daar loopt? Je zal maar gebeten worden, denk ik. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Het, het voelt lekker. Het voelt weer goed dat wij, dat wij weer terug zijn bij ZFM. hè Ja. En, Vooral na uh, die. Uh, een beetje uh, rot voor de luisteraars. Dat wij nou die appelgebak met slagroom hebben. En hun zitten thuis met een uh, oude bruine boterham. Ik kijk even langs het scherm heen. Beste luisteraars, even kijken. Ja, het, is, het is niet te geloven. Je hebt, al, je hebt hele, die grote appelpunt al in je potje geschoven. Dat is ja, nou, ja, jij, jij was zo druk bezig nog. Ja, ik moet... Uh, jij ja, uh, moet van alles natuurlijk. Ik moet, uh, ja, het is, uh, maar ja. Willem, wat gezellige muziek. Schaap met de vijf poten. Uh, die hele groep volgens mij bij elkaar. Hè? En uit wie bestond dat allemaal? Was ja, dat Adèle Bloemendaal? Ja, twee, so nee, twee soorten natuurlijk. Hè. Je had ja? natuurlijk schaap met de vijf poten in die tijd van, uh, van, uh, van Adèle Bloemendaal. Maar Piet Reum en Lee enzovoort ja. en dan later uh, kwam er de nieuwe schaap zo heet het ook het nieuwe schaap uh, met uh, met de en Jenny Arian. en uh, oh ja. uh, uh, Maxima die zat erbij Maxima en de vrouw van uh, van Rutte weet je wel van Rutte uit de Tweede Kamer die deed ook mee geloof ik Okay. En, nou, een ja. hele leuke groep wel. Het klonk heel gezellig. Het was uh, bijzonder gezellig. Ja, maar die zijn er wel vaker tegenkomen bij de boys. Dat was een beetje een, een huisband, zeg maar. Ja. Dus, uh, hey, ja. maar luister, volgens mij heb jij nog veel meer lekkere muziek. Ja, ik, uh, ik ben al aan het kijken, maar uh, ik zit ook intussen al naar buiten te kijken, want ik verwacht nou wel een bus. Luisteraar, staat de koffie klaar? Staat dat op de pruttelen. Hebben jullie al koffie op houden thuis daar allemaal? Ik, hey. dat kunnen wij van hieruit zien natuurlijk. Die stuur maar een berichtje. Ik, ik ruik aan de microfoon en normaal komt er nog eens lucht uit de huiskamers. komt de studio binnen. Maar... Ja, nee, nee. We hebben sinds kort weer groene stroom. Dus, uh... Oh ja, daar, daar ligt het aan natuurlijk. <laughs> We gaan eens even kijken, jongen. Ik ben benieuwd of haar ah, blijft met zijn boerenfamilie. Zou die komen dan? Ja, ik hoop het wel. Is ze niet ziek? Ik ga even kijken. All the time When I wasn't ashamed to reach out to us Zijn dat? Er gaat er eentje staan en dan gaat er weer eentje zitten. Ja, ga weer staan en ga weer zitten. En je gaat weer staan en je gaat weer zitten. Ik geef je een microfoontje, daar heb je hem. Ja. ja. Zeg Willem, weet je ja. waar ik gisteren geweest ben? Waar ben je gisteren geweest? Bevrijdingspop. Oh! Ja, in Haarlem. En? Nou ja, uh, ik had daar natuurlijk uh, bepaalde verwachtingen van. Of ook twijfels. Ik denk, ja, met die oorlog in de Oekraïne nu... en dan bevrijdingsfeesten... enerzijds mensen in een jubelstemming... en anderzijds... Uh, ja, toch een beetje met een onderliggend uh, onheimelijk gevoel. Mm -hmm, ja. Over het hele gebeurt. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was, het was uh, heel gezellig. Wie waren daar? Je kon ook merken uh... dat de mensen dat na twee jaar corona heel erg uh, gemist hebben, natuurlijk. Ja. En ja. wat was er een muzikaal? Uh, om één uur, wie trapte eraf? Suzanne en Freek. Dat meen je niet. En ik moet eerlijk Stil zeggen. Stil hier aan de overkant. Ja. helemaal ja. <tijd> maar luister. Ja. Uh, echt. Loepzuiver gezongen. Echt hele muzikale mensen allebei. Ja, Achterhoekers, hè? Achterhoekers. en sport. De dame, de heer speelt natuurlijk gitaar. Oh. Maar de dame die speelt ook heel veel dienstelijk de toetsen, de keyboards. En En Nou, dat heb ik niet zien gebeuren. Andere nummer, denk ik. Andere nummer. Ze was gisteren uitgedoedeld. Nee, ze had nu wel haar mondharmonica van toetsen geleend. Van toetsen Ja, van de familie van toetsen. Toetsen thee? Toen dus ze het niet meer, hè? Nee, die, die is er. Helaas niet meer. Nee, nee, nee. We hebben nou Hermine Deurlo. Dat is ook een hele goede dame op uh, Mondorgel. Op Mondorgel, ja. ja. ik, heb, ik heb de één keer heb ik gezien. Maar ze zegt, ik, vond, ik zeg, is dat niet moeilijk? En ze zegt, ja, het is, het is niet moeilijk om te spelen. Maar om zijn Mondorgel iedere keer dat podium op te slepen. Het, het weegt wel wat. Het we... <laughs> ja, nee. Ik wil, uh... Hey, luister. Ja, ja. Uh, Cezar Zuiderwijk gisteren. Ja, de drummer van de Golden Eerie, dames ja. en heren. Jawel. Uh, samen met de drummer van Trigger Finger. Ja, uit die heet, België. Die heet van achteren Goosus van zijn voorname... weet ik het even, of Michiel Goosses ja. uh, Samen met twee drumstellen. Enorme grote bassdrums, dat is die grote trom... waar je dan met een klopper met je voet tegenaan moet tikken... Luisteraars voor de mensen die dit niet weten. Ja, vandaar Trigger Finger, ja. Uh, een beetje hard rock, eigenlijk. Uh, kijk, uh, Cesar Zuiderwijk is natuurlijk een rockliefhebber... want ja, Golden Hearing die... Uh, die speelde natuurlijk bij uitstek rockmuziek. Ja. Maar uh, hard rock, dat, dat had ik niet achter hem gezocht. En dat was, uh, maar ja, het, uiteindelijk de act die wel uit door het natuurlijke drumwerk. Uh, sensationeel, ja. Ja. lange drumsolo's. En het hele veld daar voor het provinciehuis in, in Haarlem uh, ging uit zijn dak. Ja, dat klopt. Maar Mooi. Suzanne Vreken, om daar nog even op terug te komen... Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik stond versteld hoe die dat, dat hele uh, veld, hoe noem ik het maar, ja. uh, helemaal op zijn kop kreeg. Met een weef en, en, en uh, mensen met, met een weef. Dat is een golf, Wim. Een golf? Ja, mensen in Zandvoort spreekt dat wel aan. Ja, ja. Want als je langs de zee loopt, ja. dan zie je diezelfde weefs dus op je afkomen. Dus eigenlijk komen Suzanne en Freek uit Zandvoort. Niet uit de Achterhoek, maar uit Zandvoort dan. Nee, ze komen, ik... ze komen wel uit de Achterhoek. Ja, ja. Maar ja. ze komen altijd zwemmen in zijn antwoord. zijn hun dat? Zochtens. naakt. Ochtens. Ik heb ze laatst nog zien zwemmen, ja. Ze komen naakt zwemmen. Ik Pieter Buren bellen, missen jullie wat? Nee, we missen niks. Oké, okay. ja. Maar goed, ga misschien dan. heb je ja, je hebt natuurlijk al uh, een hele muzikale uh, uh, lijst bij elkaar voor uh, vandaag. Mag ja. Misschien kan je straks nog iets vinden van Suzanne en uh, Freek. Nou, ik, ik heb ze gebeld vanmorgen, maar ze namen niet op. Dus ik heb een mailtje gestuurd en toen zeiden ze: nou, 'Het is stil hier aan de overkant.' Ah, dus ik ga het straks even proberen. Is ga het gaat helemaal goed. Is komen. Mogen, dank ja. Over uh, muzieklijsten gesproken. Ik heb ja. een, uh, een muzieklijst samengesteld natuurlijk in de aanleiding van uh, mensen die wat, uh, die wat vragen. Of uh, zeg maar van: Heb je dat nummer ook? Of, dat nummer zul je wel vast niet hebben. Dus dat, dat heet, het, dat heet zo, een verzoeknummer. Heet het zo? Ja. Oh. Dat doen we alleen als erom gevraagd wordt. Ja, of als of heel belangrijke, voor VIP's. Eh? Very important person. Dank je wel. Nou, waar doe ik nou eigenlijk op? Uh, ik heb het over Wilma van het Lo, En zal je zeggen, wie? Wilma van het Lo. Wilma van het Lo, dat is de pedicure hier in Zandvoort. Mag, ja. ik, mag ik dat zeggen, belastingtechnisch? technisch? Het is sponsoring ja, hè. Sponsoring. ze zijn maar niet op de teentjes getrapt is dus Dat bedoel ik, dat ja. bedoel ik. En ik weet heel toevallig uh, dat ze, Wilma die van de week uh, geholpen een hernia. Uh, oh. Ja, dat zijn wat mindere dingen. Dus ja, ze ligt is... nou herstellend te luisteren naar de boys. Ja. En, ik uh, hoop zonder pijn dan, want uh, nou, Wilma, ik zal je vertellen, ik ben aan een paar jaar geleden, het is echt gebeurd. Ben ik geopereerd aan mijn rug? Ik, ik had een, een, een hernia die uitstraalde in mijn linkerbeen met lopen. Dat was heel vervelend. Yeah. En uh, nou, toen ben ik geopereerd en, en dan maken ze zo'n tunneltje in je wervelkolom dat die zenuw weer, weer vrij komt te liggen. Zeg dat zeg ik niet, geloof je. Weer en Wim, ik zweer het je jongen, yeah. ik werd er volgende ochtend in het ziekenhuis werd ik wakker na die operatie. Yeah. Pijnloos in dat been, helemaal, pijn helemaal weg. Dus, dat, dus, dat, been, dat been weg af. Nee, mijn been was er nog. Oh, de been was er, ja. De, de pijn was weg, oké, okay, ja. Jij dacht dat er ook wolf in het ziekenhuis zaten. Nee, ik, dacht, ik had gewoon mijn been nog, maar, maar die pijn was helemaal weggetrokken. Dus, Wilma, ik hoop dat jij uh, uh, dezelfde effecten gaat sorteren zo van die operatie. Voordat ze het weet, staat ze weer een broodweten weet Zo is dat. We gaan een nummertje voor draaien voor, uh, voor Wilma. En uh, ik denk dat het wel leuk is, denk ik. Wilma, zo niet, kassen won Kun je altijd ruilen. Eventjes. Nou, hartstikke gezellig toch? En ja, ik, vind ik wel. Ik heb zomaar het vermoeden dat Wilma zich meteen 80% beter voelt. We hebben, de misschien kamer, al 90%. we hebben de camera erop gezet. Ze stond te dansen in de kamer. Dat meen je niet. <laughs> Goedemorgen, luisteraars. The Boys are back.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 At the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart You may play the jack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 Nummer. Ja, die man die zingt alleen maar mooie nummers. Die zingt alleen maar mooie nummers, hè? Ja. En, ja. Uh, en als hij mooie nummers heeft, want hij is nog gekofferd ook. Wat vond jij nou het, uh, het beste van zijn repertoire? Uh, met de Police? Of, of vond je het nou uh, die solo-projecten die hij solo allemaal doet? Um, ja, verschillend. Met de Police vond ik wel leuk. Uh, ja, toen um, dat album samen met uh, Steve Copeland gemaakt. Vond ik erg goed. Was ja. In het begin, met rock, in de tijd van zijn. Ja. Die Rocks en Hazes, want die zat niet achter zo'n raam. Het ging over een andere... Uh, you don't have to put on the red light. Dat hoefde wat zij niet, hè? Ja. Uh, maar later kwam hij natuurlijk met ballets. Uh, Fields of Gold is een hele, een hele bekende. Voor jou was hij ook stemmen. op ballet? Hij zat ook op ballet. Hij, zat, uh, hij heeft uh, uh, gedanst met... Uh, weet je ook weer... Uh, nee, maar het was een hem eigenlijk. Uh, Apollonia van Ravenstein. Wel van een Russisch Ja Ravenstein. Dat Wil ik het liever niet over hem, trouwens. Uh, nee, maar dat is toch de Efteling, de Ravenstein, of... Ja, nee, ook. Dat klopt. Dat is uh, inderdaad met een vlieren op de pijt... dat ze dan van het podium af gaan, zeg maar. Nee, nee, nee. Ravelstein, dat is, dat is een hele show daar op de Efteling. Is dat zo? Met vuur en met, met draken en met, met, met ridders. En met, ja. Oh. Of is het nou Ravelstein? Raffel, ik, nou, ik denk, ik, nou, denk nou, het wel. Ik... Nou ja, goed. Dat maakt niet uit. Maar uh, ja, nou ja, goed. Dat is in ieder geval het oeuvre van, van, van Sting. En Hij heeft hele mooie dingen gemaakt. En hij maakt dit mooie dingen. Gelukkig maar. Ja. Want je ziet... Uh, het valt mij op dat de oude garde het wordt steeds minder. De spoeling wordt steeds dunner. Kijk maar naar Phil Collins. Uh, ja. uh, topartiesten zijn het gewoon. En kijk maar wie ons ontvallen gewoon. Iedere, iedere keer dan, dan schrik je gewoon van... weer een artiest weg, weer een artiest weg. Op een gegeven moment, uit onze tijd... Hè? Nou, kom nu de handvraag. Ja? Wat vind jij nou een artiest van onze... niet van onze generatie, maar van de huidige generatie... waarvan je zegt van ja, dat wordt hem. Dat wordt hem. Worden. Of dat mm. gaat hem bijna zeker worden. Of het gaat zij bijna zeker worden. Want het hoeft natuurlijk niet een hem te zijn. Het mag ook een haar zijn. mag ook een haar zijn. Ja. Ai, dat is, dat is heel moeilijk. Ja, en mijn, ik overval jou. Hè? Jij overvalt mij nu. Ja. Maar, uh, ik loop even naar de overkant en dan uh, denk ik daar eens even rustig over na. Is dat goed? Is goed. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet, niet zo heel ver.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 Iedereen is gaan studeren, terwijls anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke in het beste waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, Wij je fiets gewoon nog op. Ik kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertel mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: Snel hier aan de overkant. Ja, die sting die gaat gewoon door. Die wil gewoon, die wil gewoon nog een keer. Maar daar trappen wij niet in, natuurlijk, hè? Die wil ook naar de overkant. Ja, nou, dat doet hij maar thuis. Maar dit waren dus Suzanne en Freek. En dit schalde dus gisteren over het uh, veld bij, bij het uh, provinciehuis van Noord-Holland. Luisteraars, waar bevrijdingspop weer uh, na twee jaar corona weer voor het eerst uh, zonder mondkapjes... en zonder ja. alle uh, toeter en bellen wat uh, verband houdt met corona. Gewoon ja. weer mocht worden gevierd. Ja, worden ja, ja, ja, ja. ik, ik ben nooit kritisch op de radio, ik ben nooit kritisch nood. Ik ben altijd uh, politiek correct en zo, alleen... Er is toch wel iets wat mij eigenlijk uh, op het hart ligt. Uh, we zijn altijd een beetje satirisch bezig, maar dit is toch, uh, toch wel iets. In die tijd dat wij allemaal mondkapjes over hadden... Ja. was in één keer de discussie ja. over hoofddoekjes, boerkaartjes... Uh, berenkoetjes, speculaatjes, weet ik veel. Het was in één keer weg. Het mondkopje? Nee. De discussie over dat mensen een gaan dragen... of een sluier of wat dan ook... dat ja. dat niet kon in deze maatschappij. Maar door die mondkapjes... iedereen liep met een mondkapje... dus ze zagen er denk ik allemaal hetzelfde uit. Ja. Maar nou zijn die mondkapjes weg... en als die discussie die begint weer op te komen. Wat oh. zijn mensen toch rare wezens? <laughs> Hoe kan je het zeggen? Ja. Ja, misschien denk je wel waarom nu een instrumentaal nummer. Nou, uh, er stond in de bus hier voor de studio en de Tolweg uh, 10A is dat de Tolweg 10A? Ja, gewoon het ja, wel. Ja, ja, ja, ja. Met, uh, met een modern gezelschap. Oh ja, ja, ik weet, het Het, het zijn ja, ik, wel bekende gezichten, maar ze is iets te ver weg. Ik loop wel even naar beneden, toe. je kunt gewoon de trap op. Ja, volgens mij was het... Ja, kom maar. Mama, volgens mij was dit deze deur. Ja, ja. Waarom ga oh. je. maar op, uh, <laughs> op de liftstoeltje zitten, dat wil wel. Ik loop nog niet zo hard, Waarom Je weet ik het allemaal hard heb, kereltje. Oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Ik krijg een déjà vu. Daar zijn ze weer, hoor. Hallo. <lacht> Kom maar binnen! Oh, kijk, er is Willem. Hé, hey, hé, hey, Harm, er is hier hoor. Hé, is nachts veranderd natuurlijk. Ja, wat grijze wapen. Je bent alleen maar jonger geworden. Nee, daar komt door die lachspiegel die aan het plafond hangt. Mama, kom dan naar boven, Willem is er al. Ja hoor, dat is er. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik lach, lach, lach. ik gewoon, ik gewoon naar adem te hopen. Het is nog door die trap. Die lift het weer niet. Uh, uh, Momentje, Harm, dat is geen zuurstoffles hoor. Dat is een brandblusser. Niet doen. Nou, ja, mama, gaat nou maar zitten. Er staat een, een fles met slagroom hier. Die, die mannen hebben net appeltaart gegeten. En ze hebben helemaal niks van ons meegenomen. Nou, ik vind het een zware belediging, moet ik eerlijk zeggen. Kom ik hier na twee jaar met corona... kom ik hier gewoon... De, de studio binnen. Ik denk, dat krijg ik een lekker hapje bij de koffie. Koffie is er ook niet. Moet ik ook nog maar afwachten. En jullie hebben al appeltaart gehad en wij niks. Oh, Harm, wees nog rustig. Het is dus bovendien niet goed voor je lijn. En ik, uh, ik vind het ook helemaal niet erg als jij niet deelneemt aan een ochtendontbijt met appeltaart. Nou, mama, je wordt weer vriendelijk bedankt. Willem, heb je, heb, heb je een stukje muziek? Want ik moet even bijkomen. Ja, nee, dat is goed, joh. ik zet wel even wat op. Nog een keer voor koffie. Jongen, jongen, jongen. Willem gaat meteen op de Franse toer. Ja, sorry. Ik denk, uh, pour le veu, uh, avec ben nog van je gewend van twee jaar geleden... deed je ook alles met de Franse slag. Ja, dat klopt. Ik, uh, om uh, Astrid Nijger te citeren... wat zullen we doen? Op ze Frans of plaatjes kijken? Ja, ik doe wat ik doe, zing zij toch. Het is de, die, die vrouw van dat liedje. Was zij niet met Lennart Neig getrouwd ook? Wie? Lennart Neig. Ja, ja. Astrid Heig noem ik haar altijd. A Astrid Heig? Ja, ja, ja. ze, ze, ze heigde een beetje als ze zong. Ik, ik doe wat ik doe. Ja. ja. En vraag me alsjeblieft niet waarom, Willem. Ja, ik kijk wel uit, want... Uh, he? Hoe heb jij de afgelopen twee jaar doorgemaakt? Ben je ziek geweest? Uh, nee. Ja, ja, ik, ja, ik heb wel corona gehad, maar uh, ja. Ik heb Carinda gehad. Wat heb je gehad? Carinda. Nee, dat was je nieuwe auto. Een Toyota was dat. Je haalt nu de boel door elkaar heen. Nee, ik heb Carinda gehad. En? Oh nee, wacht even. Nee, corona heette ze. Ja, corona. Ja, ik ben 14 dagen ziek <laughs> Zo. geweest. Zo. Niet erg, want ik had mijn boezertje gehad. Ja. Ik had eerst twee prikjes gehad. Eén geënt. Ja. En... M mijn tweede project had ik ook gehad. Ja. En heb ik nog een boestertje gehad. En evengoed ben ik ziek geworden. Verdorie. Heb je de kassabon nog bewaard? Narigheid. Ellende. Heb je de kassabon nog bewaard? Ik heb geen kassabon bewaard. Maar heb jij ook heb je, je boestertje gehad? Ja, ik heb boesten gehad en, uh, en twee Red Bulls. Maar ik ben er niet aan begonnen, Willem. Waarom niet? Nee, maar om mijn leeftijd. Mijn leeftijd heb ik dat afgezworen dat ik weer ingeënt wil worden. Ik zit vol met hier rommel van vroeger. Ik kreeg vroeger elk jaar de griep prik. Ja. En nou wouden ze me ook nog drie keer boosteren en zeven keer. Van alles met me doen. Ik denk, ik doe het niet. En ik ben helemaal niet ziek geweest. Nou, dat is leuk. Goed. En Harm was bij mij in de buurt. Ja. Ik denk nog, hij is hartstikke besmettelijk. Ja, ook nog. Nou, helemaal, helemaal niet hoor. Nou, weet je, ik heb, ik heb me nog herinneren, twee jaar geleden hadden wij hier uh, uh, een professor, en ik verwacht hem nog, die... Uh, ja, die heb ik ook twee jaar niet gesproken. En, uh, en die man kan er al zo vertellen straks hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal gaat. En, uh, ik hoop dat hij je nog tijd hebben gevonden om... Uh... Nou, maar ik hoop, ik hoop dat alle luisteraars van ons programma allemaal gespaard zijn gebleven van, van corona. Want dat is het waardeloze ziekte. Ja, doet je allerlei... doet er niks aan. Weet je, weet, je dat, weet je dat er een hoop mensen, als ze, als ze ziek zijn is nog maanden. Ik zeg maanden. Hoe lang denk je? Maanden. Maanden, ja. Last hebben van naweeën. Van, van dus dan zijn ze ineens zwanger en hebben ze even goed last van naweeën. Ik denk dat er weer tijd wordt. Mama uh... haat een beetje dingen door elkaar, hè, Willem. Ik, dat denk ik, ik ook. Ik denk dat het tijd is voor muziek. Laten we maar doen. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time. Ja, prachtig. Kikkie die, hè? Jij ja, kende hem. Ja, heel goed. Ik moet eerlijk zijn ja, ja, ja. dat het hem net werd ingefluisterd wie het was. Ach. Ja, ik, ik heb toch een beetje de, de Heb jij dat ook... Dat je zit hier voor de televisie. Ja. En dan komt er een figuur op televisie. Ja. En een meneer of een mevrouw, maakt ja. niet uit. En dan kan je honderd keer kan je die naam zeggen, bij wijze van spreken. Ja. En evengoed kom je er op dat moment niet op. Nee. En dan gaan er een, een half, gaat er een half uurtje voorbij of drie kwartier voorbij. Ja. En dan ineens, oh ja, dan dat is je. het. Nou, ik zal iets heel gek vertellen. Ooit was ik in Den Haag. En dan zag ik op een gegeven moment een, een vrouw, een wildvreemde dame. Ik kende haar niet. En die zat heel uh, onmundig naar mij te zwaaien. Heel erg te zwaaien naar mij. Ik denk, denk wat is dat toch? Ja. Ik denk, denk ik denk, ik, ik kwam er gewoon niet achter. Ze zat in een gouden koets. Ja, het is ook niet normaal. Het kan niet normaal. Hè? Het smaakt de koffie trouwens, uh, goede vriend. Uh, de koffiesmaak. Ja, koffiesmaak. Het is CCO trouwens. Is het CCO, geen CCO? Nee, geen, geen, nee, het is niet gecensureerde koffie. Het is nee, gewoon nee. CCO. Ja, ja. Maar het, het smaakt goed wel. Het smaakt goed. Het is uh, echt puur natuurlijk. is met liefde ingeschonken, toch? Ja, liefde ja. en uh, ongefilterd. Nou, hey, er komt nog een meneer binnen. Ja, we gaan eens even kijken wie dit is. Dat... List, zal de vreemdeling zijn. Oh. Nee, dat is die professor. Wacht even. Ik... Hallo. Komt u maar verder, hallo. Uh, uh, Heerlijk goeiemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Wat Bu buitengewoon gemeen. Is het, wat, wat, wat is het hier nog graag gezellig gebleven. Ondanks alle toestanden van het afgelopen twee jaar. Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Nou, de club is eigenlijk weer compleet. Ze hebben Harmeet, zijn moeder. en uh, Ik ben gisteren even naar Den Haag geweest. Dat, weet je wie ik ontmoet heb? Nou. daar ja, heb geen herinneringen aan. Nou, dat is weer, dat is weer een zinloos moment geweest. Maar, maar ja, is, je weet het. Eh, een... Het is wel een Haagse gegeven dat je daar geen herinnering aan hebt. Als je die mensen tegenkomt, denk je, wie is dat nou ook weer? Ja. En nou ja. Zet ze ook in een gouden koets? Nee. Nee, nee, Ze heeft wel dezelfde naam, als hier iemand in de Zandvoort... ...die hetzelfde programma Zandvoort zondag geloof ik, of zaterdagochtend. Zaterdagochtend. Zandvoort. Op zaterdag. Oh, wacht eens eventjes. En die heet volgens mij dezelfde naam als de minister. Ja, en, ja je en bedoelt van van goedemorgen Zandvoort. Ja, en, en, en die, die minister die is nog buitengewoon, buitengemeen ook nog minister-president zelfs. Hoor. Ook nog erbij. Jazeker. En dan die dame, die, of meneer, dame is een dame in Zandvoort? Het is een dame. dame. En ze is het dan familie van? Rutte. Echt waar? Ik heb er geen herinnering aan. Ja, wat moet ik je nou wat zeggen? Ja, euh, zoals, jullie, zoals jullie merken thuis, dit is geen, uh, geen uitzending die je gewend bent van Zier antwoord. Dat denk ik haast niet, want het is twee jaar, meer dan twee jaar geleden. Charles. Ja, we moeten weer een beetje inkomen nog, Willem. Weet je wel, maar dat gaan we doen. Ja, zeker. We zetten een uh, burgemeester of de professor in, macht de piano. Hij speelt hem wel goed. Nu moet je spelen nog, uh, professor? Ja? Doe dat maar, zeg ik. Heb je voor mij ook een kopje koffie? Ja, stop. Komt eraan. It's nine o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sittin' next to me, makin' love to his tonic and gin. Joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Dan krijg ik uh, vragen tussendoor. Van, uh, zijn jullie alleen maar op de radio uh, te ontvangen? Uh, nee. Ook het kabelkrant van, uh, van Zandvoort heb ik gehoord. Ja, maar... uh, via internet. Ja, de... uh, kun je me nog zien ook? Uh, ja, ja, zie ik. Ja. Doe goud Zie dicht. CFM-live. Ja. Uh, dan kijken ze dus ook in de studio. Dan kun je ons ook zien. Ik weet niet of iedereen erop zit te wachten, natuurlijk. Ja, ik, weet niet of de, ik weet niet of de luisteraars uh, liefhebbers zijn van Griezelfilms. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Want uh, ja, als je hier in de studio binnenkijkt, is het horror hoor. Ja, dat is zeker horror. En dat weet ik, want dat heb ik namelijk al gezien. Want we krijgen natuurlijk alweer foto's toegestuurd van uh, onze grote vriend uh, heer Vos. En uh, onze grote vriendin in Canada, Joker. Joker, welkom. Fijn dat je wakker bent. Ja, dat, dat wij zo ver uh, komen, hè? Door, door, door de eten. Ja, maar dat komt door de nieuwe haspol die we uitgerold hebben. Dus, oh, uh, ja, dat ja, was, ja, ja. Waar ik jou vorige week bij de was het nou de Karwei of de Gamma? Ja, geen, nou de geen, geen reclame, maar een hong, Nee, maar, ja, als ja. ik het drie noem, mag het wel, hè? Ja, dat kan, is wel Kan het praxis, praxis geweest zijn? Of ja, dat he? kan, noem ze op. Ja, Gamma. Nou, dat was dat een, een, een enorme haspel, dat Willem. Ja, dat klopt. Dat moest een, een dingetje van de buitenlijn, hè? Haha, ja hoor. En we gaan weer richting de klok van 11 uur. Bijna 5 voor 11 alweer. Straks het nieuws, reclame. En dan het tweede uur van de boys. En dan gaan we proberen of wij uh, de zuster van uh, meneer uh, president Rutte... de zijn zending kunnen halen, denk ik ook niet. Lijkt me gezellig. Ja. Dat is zo'n hele zwoele... Hallo, praat ze een beetje, fluistert ze zo'n beetje ook? Ja, ja, ja, ja. Ik heb het eens gehoord met een goede morgens antwoord dat de mensen speciaal naar de studio belden of ze de radio hadden komen zitten. Dat vind ik wel sexy hoor, Willem. Wie bedoel je? Nou, iemand met een zoele stem vind ik leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaan we het straks ook nog over het Songfestivalletje hebben? Waarschijnlijk wel, ja. Daar ben ik helemaal gek van, dat weet je. Hebben ze jou niet gevraagd? Heb het jaar gekeken? Publiek jury? Alles over het Songfestival, manieus. Nee. nee, dat is zo. Dit scherm mag je wel in wegklikken. Trouwens. Ja, ik, ga, ik mag niet klikken van mijn moeder. Nou ja, dat valt wel mij dag. En uh, er werd ook gevraagd: van, hebben jullie ook een Facebookpagina? En die hebben wij. Ja, als je uh, gaat kijken naar uh, het geluid van Zandvoort, als je daarnaar kijkt op Facebook, ja. dan kom je ons tegen. Oh, wat hoor je dan? Wat was dat geluid? Hoor je dan? Oh, de branding dan of zo? De hooien, of Daar hoor je de welbekende golf. De golf? Dan niet de golf van Biscaya. Kan ik, uh, kan ik er ook op, filmen? Uh, Is dat ook dames toegankelijk? Ja, zeker. Ik zal wel een plank meenemen dan. Een stukje oogelmuziek erbij.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 geen idee wat er nu allemaal gaat gebeuren en of de telefoon werkt. Uh, hebben we iemand onder de knop zitten? Hallo? Ja, ik hoor wel heel in de vette hoor ik wel wat, maar... Uh, ja, verder hoor ik eigenlijk niks. We gaan het eventjes verder proberen.